Oostenrijk zal een Bosnische ex-generaal niet aan Servië uitleveren. De oud militair Jovan Divjak werd vorige week op het vliegveld van Wenen gearresteerd. omdat Servië een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Het land wil hem berechten voor een aanval op een militair konvooi. tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. Divjak is in Bosnië enorm populair. Dit weekend gingen in Sarajevo duizenden mensen de straat op. om voor zijn vrijlating te demonstreren. De Oosten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 Kun je zeggen dat het in dit geval een diefstal is van geestelijk eigendom. En daar kom je nou eenmaal niet onderuit door sorry te zeggen. Ook niet als je het horloge dat je gestolen hebt teruggeeft. Je bent gewoon strafbaar. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat er ruim 100 aangiftes zijn. Ondanks de plagiaataffaire was Gutenberg de populairste Duitse politicus. Hij werd lange tijd gezien als een mogelijke opvolger van bondskanselier Merkel. Het weer, het is zonnig en ongeveer 7 graden. In Limburg mogelijk iets warmer. Ook morgen is het zonnig. Het wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor het knooppunt En bij de bergen de file van de 4 kilometer... Doorspoedreparaties, is daar één rijstok afgesloten. Rijdt u nog in de regio Amsterdam... dan kunt u het beste omrijden via Utrecht over de A2, A12 en de A27. Op de A16 richting Rotterdam... daar staat voor de Van vanbriennootbrug een file van 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstoken afgesloten. U kunt ook het beste daar bij knoopend kijk omrijden via de Benelux tunnel. Dan rijdt u over de A15, de A4 en de A20. Koop nu een iPad, 16GB, Wi-Fi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzone.nl. Telzone.nl. Op is op. DA pakt flink uit. Nu 1 plus 1 gratis op Ola's Regenerist, Total Effects en Definity gezichtsverzorging. Alle combinaties mogelijk. Delta Lloyd heeft goed nieuws.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Als burgemeester zou hij in de jaren 90 21 mensen in dienst hebben genomen... die door de stad Parijs werden betaald... maar in werkelijkheid fulltime aan de slag gingen voor zijn politieke partij... Chirac zegt nu dat hij de rechtbank uit gaat leggen dat er geen sprake is van fictieve banen. Ik accepte niet dat we. n'importe quoi. op deze afspraak. Vandaag is het proces begonnen tegen Jacques Chirac. Oud-president van Frankrijk en oud-burgemeester van Parijs. En Voor zijn doen en laten als burgemeester moet hij zich verantwoorden. Jan van Bentem van Nederlands Dagblad. We gaan het straks met jou hebben over de dochter van Jean-Marie Le Pen. Maar eerst even over Chirac. Is die hmm. een soort uh, mini-Berlusconi? Nee, Chirac is geen mini de schone in die zin. Uh, hij had wel zijn affaires. Uh, en uh, hij werd al, de uh, president dan drie minuten uh, met douche genoemd. Uh, maar de, dit, dit gaat snap over. Ik <laughs> zijn, zijn liefdesavonturen duurden dan drie minuten. Ah, ah, Oké, okay, okay. ik snap hem wel, Jan. Gaan ja. door. Maar uh, om met dit weinig bleu voorbeeld te beginnen. Maar dit gaat over het, uh, hè, de mensen die voor zijn partij werkten en mooi die op een reis werden betaald. Maar dat moet u breed zien, mevrouw. Dat zegt hij. Sorry. Goed werken voor de regerende partij is toch ook goed voor Parijs, toch? Maar Geen sprake van dat het fake banen waren. Ze waren druk in de gang. Minder, en, minder corrupt dan koning? Uh, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Minder en... zaken, man, Met grote belangen dan koning, Dat is zo formulier. Oké, okay, Ivo van Woerden schreef een boek over de misstanden in de oudere zorg. Een cover in de oudere zorg uh, dagboek van een bejaardenbroeder heet het boek. Uh, hij is bij ons uh, niet te gast, maar wel de man bij wie hij te gast was. Namelijk uh, Arie Kars, directeur van de zorggroep Rijmond. Hij heeft een aantal maanden bij u in de kuffer gewerkt. Hè? Was dat schrikken toen het uitkwam? Ja, best wel. Ja, ja zeker even schrikken. Uh, wat gaat hier gebeuren? Waar is hij geweest? Wat heeft hij gezien? Uh, ja, en hij is een aantal het... misstanden op het spoor gekomen. Van welke bent u het meest geschrokken? Mm, nou, meest geschrokken... Uh, ik, ik vind elke keer weer ontluisterend om te zien... hoe het ziektebeeld van dementie zich ontwikkelt. En dat is een ernstig ziektebeeld. En hij heeft dat vrij realistisch beschreven. Maar dat wist u al wel. Uh, ja, maar op, t, op de wijze waarop hij dat beschrijft, heel indringend... Uh, nou, dat raakt mij wel. Het gaat om zeer kwetsbare mensen. Als een moderne Indiana Jones reisde archeoloog Joris Kila af naar Egypte... waar tijdens de revolutie allerlei berichten opdoken over bedreigde kunstschatten. Zijn missie? In kaart brengen of, wat de, of en wat er gestolen is van het Egyptische erfgoed. Meneer Kila, welkom. Ja, stel dat er een, over uw werk een documentaire of een film wordt gemaakt... is het dan net zo spannend als de Indiana Jones films? Nou, als Zahia was erin voorkomt, de onlangs afgetreden minister van Oudheden... Van Egypte, die dus uh, dezelfde hoeden draagt. en uh, Als Indiana Jones? Bleef, dan, uh, dan zou dat wel eens een spannende film kunnen worden. Ja. Maar met u in de hoofdrol niet? Uh, nee, nee, ik ben vrij saai. <laughs> het, is allemaal, uh, het is ook een vorm van oudere zorg. Hè, in, uh, feit, dus, uh, okay. in de Kunsthal in Rotterdam is dit weekend een overzicht en toonstelling geopend van Vincent Mensel. Tiental jaren hoffotograaf van NRC Andersblad. Goedemiddag, fijn dat u er okay. bent. Ja, ik heb hier een vraag staan die ik, waar ik wel heel graag het antwoord op wil weten... maar die ik eigenlijk niet wil stellen. En dat is welke foto vindt u zelf het meest bijzonder? Dat was iedere keer weer de foto die ik op het laatst heb gemaakt... en waar ik heel... Blij mee was dat hij mooi op de voorpagina stond, bijvoorbeeld. Dus iedere keer werd hij weer opgevolgd door een volgende. Want anders heb je ook je hoogtepunt al 20 ja, jaar achter je liggen Ja, En zo. iedere keer was ik weer blij dat het gelukt was en op tijd en dat het er mooi instond en mooi gedrukt was. En dat de reacties met name heel bijzonder waren. Ja. Dus er zijn wel een aantal foto's die je mooi vindt, maar ik heb er niet echt heel erg één die ik heel erg eruit vind springen. Nee. nee, maar ik heb hier een heel boek voor me liggen met. Ja. Nou, ik weet niet, hoeveel staan erin? Weet u dat? Honderden ja, in ieder geval? Of, het zijn 400 pagina's. Dus Stel de breekbrand brand uit de... en u kunt er twee meenemen. Weet u dan welke u moet kiezen? hangt van de cover af. Van? Van de cover. Er zitten namelijk vier covers om het boek. Dus ik moet, eh, Irma Boom, die dit bedacht heeft, dit boek... die eh, toen we de cover wilden bekijken, euh, uitzoeken... Hadden we, bleven er vier over. En Toen zei ik, ja, ik kan niet kiezen. Zei ze, ik ook niet. Weet je wat, we doen vier ah, okay. Dus er zijn 2000 boeken waarvan er iedere 500 een andere cover heeft. Oh, dat is wel slim. En op één staat de koningin, op de andere staat... Eh, Um, uh, nou ja. Kijk in de winkel. Oké, okay. <tie> Onze dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. En naar zijn gedicht gaan we tegen drieën luisteren. En uw vragen die kunt u achterluiten op de website, ditistedag.nu, of mailen naar ditistedag.eo.nl. En u kunt ook meediscussiëren via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. Journalist Ivo van Woerden van HP De Tijd dook in de zomer van 2010... twee maanden onder in diverse Rotterdamse verzorgingshuizen. Zijn bevindingen tekende hij op in een boek dat deze maand uitkomt. Hij schetst een ontluisterend beeld van ouderen... die door personeelsgebrek weinig persoonlijke aandacht krijgen... en soms een tijd lang in hun eigen ontlasting moeten zitten. Arie Kars is directeur van de zorggroep Rijnmond... waaronder de instellingen vallen waar journalist Van Woerden en de cover ging. Ja, zijn net al geschrokken toen u duidelijk werd... dat er iemand in uw organisatie had gezeten. Ja, best wel. Ben je boos geweest ook? Of iemand, niet? iemand komt met een, uh, ja, toch een vals voorwensel binnen. En dat is schrikken. Ben ik boos geweest? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik voelde me wel een beetje verraden, om het zo te zeggen. Door hem? Uh, ja. Uh, het was passender geweest en eleganter geweest als hij zich had aangemeld en wij daar een, een afspraak over hadden kunnen maken. Maar hij was natuurlijk bang dat hij dan niet alles te zien zou krijgen. zij had ervaring in andere huizen en uh, dacht... ik ga het op een andere manier doen. Ja. Heeft u het hem uh, verteld ook, dat u boos op hem bent? Um, nee, ik heb uh, wel tegen hem gezegd dat ik het jammer vond. Ik heb het zo ik vond van jammer dat je op deze manier binnen bent gekomen. Uh, want ik had het graag anders gewild. Ja. Het betekent ook nogal wat voor de mensen met wie hij samenwerkt. Collega's die vertrouwen in hem stellen. En dan blijft op een moment... Hey, dat is iemand die met een ander motief binnen is gekomen... En uh, dat was voor een aantal mensen wel even schrikken. Ja, voor een aantal ook niet. Want uh, hij beschrijft ook in zijn boek... dat hij aan afloop nog weer uit collega's is tegengekomen... die zeggen prima. Ja, ja klopt. Had ik uh, het zelf maar gedaan. Wat, uh, ja, hij, hij heeft iets beschreven... dat wel, denk ik, breed leeft in de zorg in het algemeen. En misschien in de oude zorg wel in het bijzonder. Het uh, besef dat er heel hard gewerkt moet worden. Terwijl de middelen om dat te doen heel beperkt zijn. Ik wil overigens wel vertellen... dat wat hij heeft geschetst een deel van de werkelijkheid is. Dat heb ik hem ook verteld... Want ik zou iedereen die binnen de zorg werkt... en binnen Zorggroep Rijmond werkt, tekort doen... Mm. als ik ze alleen maar zou aanspreken op de dingen die niet goed gaan. Maar wat niet interessant is, is de, dat zijn de dingen die wel goed gaan. Maar ja, dat is, de, gaat, re, dat is de regel, hè? hopen we. En er gaat heel veel goed. Ook bij Zorggroep Rijnmond gaat er heel veel goed. Oh ja. En daar ben ik trots op. En ik ben blij dat ik dat ook op deze plek nog even kan zeggen. Maar weet u nu eigenlijk heel blij met hem. Want ja, hij, hij beschrijft natuurlijk ook wat, wat, wat er echt gaande is. Dat wilt u als bestuurder, neem ik aan, ook weten. U bent ja. ook niet neem ik aan, ja. permanent... Ik, ik op... heb er een dubbel gevoel bij. Hm. Kijk, ik ben eindverantwoordelijk voor die organisatie. En als je eindverantwoordelijke bent in een organisatie... dan wil je je stinkende best doen om goede resultaten te bereiken. Dat is aan de ene kant. Dat op het moment dat dit beschreven wordt... of op een andere manier dingen duidelijk worden... waarvan je zegt, hé, hey, dat is niet zoals het hoort... Ja, misschien dan heb dan... Je daar, wel, daar heb je wel een heel akelig gevoel bij. Dat ja. is aan de ene kant. De andere kant is dat hij wel iets blootlegt in de uh, financiering van de ouderenzorg. En dat is een punt wat, wat zeer belangrijk is. Maar dan gaat u, maakt u wel een paar stappen als u zegt in de financiering... want hij beschrijft gewoon dat de dingen niet goed gaan. In, ja. in de, de huizen waar u verantwoordelijk klopt, voor bent. Dat, dat, dat mensen lang op de wc moeten zitten. Dat mensen lang in de eigen ontlasting liggen. Meer van dat soort verhalen. Ja, dan kunt u wel onmiddellijk financiering zeggen. Maar mijn eerste gedachte is dan. Hebben ze het daar wel goed geregeld? Ja, dat is een terechte gedachte. Ik denk dat in het algemeen gesproken de zaken bij Zorg goed geregeld zijn. Ja? Ja, dat durf ik te stellen. Ook na dit boek? Ook na mensen, dit boek. Die dit boek een, aantal, een aantal punten die niet goed waren, hebben we ook direct aangepakt. Bijvoorbeeld... Het, uh, het feit dat hij aan de etiketjes van de uh, overhemden van mensen moest zien wie wie was. Even uitleggen, dat, hij moest dat, medicijnen rondbrengen. Hij moest medicijnen uitdelen. En die medicijnen en, moeten natuurlijk bij de goede persoon terechtkomen. En, en hij kende die mensen allemaal niet. Klopt. Maar hij kon dan in de boordjes van de kraag van de mensen zien hoe ze heten. Ja. En dan de medicijnen die daarbij horen aan die persoon geven. Ja. Hij kon wel op een andere manier, waar meer tijd voor nodig was, erachter komen wie de mensen waren. Maar omdat hij een, een flexwerker was, had hij weinig tijd. Ja. En hij moest dus op een andere manier de identiteit vaststellen. Dat klopt niet. Maar hoezo dat we niet? Want dat, dat klinkt als een, een, dat een we, niet heel, heel klantvriendelijk systeem. Maar het werkt waarschijnlijk wel, of niet? Nou, voor degenen die daar met regelmaat werken... die vaste medewerkers zijn op de afdeling... die zijn bekend met de bewoners. Ja. Mensen die uh, slechts uh, tijdelijke werkzaamheden verrichten. <kliek> daar geldt het niet voor. En die moeten op een andere manier vaststellen wie wie is. Dat hadden we op dat punt niet goed geregeld. Dat, maar waarom, aan waarom, aanleiding... waarom is dat geen goede manier... Nou, de etiketjes in, een, in een, uh, ja, kledingstukken kunnen kwijtraken. Het ja. komt wel eens voor dat mensen het kledingstuk van de ander dragen. En dan dus krijgen ze dus is... ook de verkeerde ja, medicijnen. aan. dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dus dat is, dat is iets wat fout gaat. En dat hebben we willen corrigeren. En Op dat grond van zijn boek hebben jullie dat uh, ja, gecorrigeerd. Dus we hebben dit ook gezien als wat wij dan inter intern hebben genoemd... een gratis audit, een gratis toetsing... Ja zei het dat dit direct op straat lag. En dat is iets wat, ja, wat ik niet leuk vind. Nee, maar u wist het niet toen het in het boek stond. U, u dacht, hè, doen wij dat zo? Ja, dat klopt. Zo, dat lijkt me schrikken ook. Ja, dat was ook schrikken. Ja. Maar... Nog meer van dat soort punten? Nou, waar ik ook wel van geschrokken ben... is dat uh, medewerkers, flexwerkers... die uh, uh, zo worden ingezet op een afdeling... zonder te weinig introductie en regels aan het werk gaan. Dat is ook even schrikken. Dus ook op dat punt hebben we maatregelen getroffen om ervoor te zorgen er dat mensen... Jan van Bentem. <coughs> uh, mijn vrouw is werkzaam in, uh, in de zorg. Een oudere zorg ook. Als helpende verzorger. Nee, is verpleegkundige geweest. Ja, en je ziet steeds meer dat men moet werken met nul uren contracten. Zij wordt ingezet over ik weet niet hoeveel afdelingen. Uh, als als uh, SOS uh, in uh, -hulp. Nou, Omdat ze een brede ervaring heeft. En als verpleegkundige heeft ze best genoeg in huis... Om, om snel situaties te kunnen inschatten. Maar ja, dat zie je... Op. Alle wegen steeds meer toenemen. In ja. alle, alle verpleeghuizen, alle verzorgingshuizen. Ja, ja dat klopt wel. Dus dat, daar en, zult u zeker rekening mee moeten en, houden. En, ja, zeker. En dat is, daar is ook een oorzaak van. Dat, dat is een oorzaak op macroniveau. Mm -hmm. Want als u het zegt, dat u dat tegenkomt via uw vrouw... in andere huizen, in andere verpleeghuizen... dan heeft dat ook te maken met iets wat niet alleen bij ons speelt... in uh, Zorggroep Rijnmond, maar een uh, nationale betekenis heeft. En ik denk dat dat te maken heeft met de wijze... waarop wij op dit moment de ouderenzorg in Nederland... maar ook de zorg voor verstandelijke gehandicapten, organiseren en met name financieren. Vroeger was het zo dat je per bed, ongeacht wie er op dat bed lag, een bedrag kreeg. Dat noemden we de capaciteitsfinanciering. Vandaag de dag is het zo, en dat, dat is overigens een, een redelijk principe... Vandaag de dag is het zo dat je een vergoeding krijgt die afhankelijk is van het soort patiënt dat je verzorgt... Ondersteunt. Ja, dus als een patiënt heel veel niet meer kan... dan krijg je meer geld dat dan klopt. wanneer hij nog veel wel kan. Dat klopt. Dat noemen we de, de zogenaamde ZZP-financiering. financiering. Zorgzwaarte financiering. Ja. Eén keer mag u dat zeggen, maar verder niet. Oké, okay, niet voluit, maar wel afgekort. Z, de ZZP-financiering. En die waar? maakt ZZP, dat je een variabele vergoeding krijgt... voor de mensen die bij jou verblijven. Maar dat klinkt juist als winst ten opzichte van de vorige situatie. U zegt het is een probleem. Nou, het doet recht. Nee, ik zeg niet dat het een probleem is. Ik, ik reageer op, op de opmerking van de heer Van Bentem. Uh, het doet recht aan het principe dat je geld krijgt... naar de mate er sprake is van een zware of minder zware zorgvraag. Ja. Dat is een rechtvaardig principe. Maar waarom gaat het dan de toch niet goed? De andere kant van het verhaal is hmm. dat wanneer de financiering verandert... je de personeelsformatie daarop moet afstemmen. Dus de ZZP-financiering, ik roep hem nog maar ja. een keer... leidt ertoe dat je personeel flexibeler moet inzetten... En dat je dus meer gebruik moet maken van flexibele personeelscontracten. Ja. Maar zijn, zijn die er genoeg? Kunt u Als u een, een, in, in uw begroting ziet, ik heb extra mensen nodig, kunt u die dan, zijn die dan beschikbaar? Dat is moeilijk, en zeker in de stad. Dat is moeilijk, omdat uh, je naast je vaste formatie ook een flexibel deel wil inzetten. Ja. En niet iedereen geïnteresseerd maar is in is het kleine, kleine contracten. Maar is het moeilijk of onmogelijk? Dat is moeilijk. Hm. Niet, dat is niet onmogelijk. onmogelijk, maar het is heel moeilijk. Want het boek van uh, Ivo is geschreven in de zomer. Ja. En ik hoorde u vertellen, ja, in de zomer is het inderdaad wel een groot probleem. Ja. De rest van het jaar lukt het beter. Ja, in de zomerperiode is het, een, is het heftig. In de zomerperiode moet je alle eindjes aan elkaar knopen. Als werkgever. Als werkgever. Ja. En je moet dus een beroep doen op mensen die uh, een flexibel contact hebben... Ja, ja. of als flexwerker bij Mag ik nog iets vragen uurt? over dat ZZP? Nou, heel kort, Jan. Ja, okay. Neemt het niet alle ruimte weg om gewoon als mens contact te hebben? Het is zo zorggericht... Er is nauwelijks meer ruimte voor enige interactie. Enige U bedoelt, het is zo handelingsgericht. het ja, is, is, is er productiegericht. Is er daar nog ruimte voor die aandacht? Wel, ja. um, uh, ik durf daar niet keihard nee op te zeggen. Uh, ik durf wel te zeggen dat uh, menselijke zorg, menslievende zorg... Het, het leveren van menslievende zorg heeft ook heel veel met houding te maken. Heeft heel veel met intentie te maken en motivatie te maken. Dus goede mensen heeft u nodig. Je hebt goede... In de zorg werken heel veel goede mensen. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. Maar ik ben, zijn er genoeg? En ik ben heel trots op die mensen ja? die in de zorg werken. Heeft u gezegd, maar is het genoeg? Um, wij gaan in de komende jaren... en nu merken we dat al... wij gaan in de komende jaren te maken krijgen... met een toenemend personeelstekort... Ja. van een bepaald kwaliteitsniveau. Ik vraag ernaar, omdat u in het boek zelf zegt... als u wordt ondervraagd door Ivo... dan zegt u van... Uh, wat ik mezelf kwalijk neem is dat ik niet ben opgestaan... en heb gezegd, het gaat niet meer... Ja, dat vind ik een, een dilemma. Dat vind ik echt ook mijn dilemma. En ik ben er nog niet uit hoe ik daarmee omga. Ik, ik uh, stel vast dat de druk in de ouderenzorg... Ik spreek even over de ouderenzorg, maar je kunt dat misschien ook in andere sectoren... in de langdurige zorg uh, vertellen. Ik stel vast dat de druk in de ouderenzorg groot is. En uh, uh, dat heeft ook en vooral te maken met de wijze waarop wij als samenleving onze ouderenzorg hebben ingericht en willen financieren. Maar dan zegt u eigenlijk... de samenleving heeft te weinig geld over voor de ouderenzorg. Uiteindelijk is het zo dat de samenleving bepaald heeft... dat een x-bedrag beschikbaar is voor de langdurige zorg, voor de ouderenzorg. En daarvan hebben we gezegd, daar moet je het mee doen. En u zegt dat is te weinig. Dat, is te, dat kan te weinig zijn wanneer mensen hoge eisen stellen... of verwachtingen hebben die wij niet waar kunnen maken. Nee, oké, okay, maar dat kan het ook aan die mensen liggen. Zeker, maar... U moet bedenken dat op dit moment in de Nederlandse samenleving. de verwachtingen die leveren, leven over de zorg die geleverd wordt, hoog zijn. Maar ik neem aan op dat u in, in uw hoofd een norm heeft van wat nodig is. en wat fatsoenlijk ja. is. Nog. Ja. Zitten we daar nog boven? Of zijn we onder die norm? We zitten onder die norm. Vijf jaar geleden werd de financiering, de nieuwe financiering, de ZZP-financiering, ja. voorbereid. Want het was een omslag in bekostiging. Op dat moment moest berekend worden hoeveel geld er beschikbaar zou zijn per ZZP. En op basis van een onderzoek waarin beschreven werd... hoe de zorgvraag van al die mensen in de oude zorg eruit zag, werd vastgesteld dat wanneer die extra vraag bekostigd zou moeten worden... er 10% meer budget nou. nodig was. En die is er, dat er niet bijgekomen? De zorgkloof. En die ja. zorgkloof... Bestaat ja, nog steeds. Maar u ziet dat, u, onder uw handen gebeurt het, dan moet u toch aan de bel trekken, dan moet u toch boos worden, dan moet u naar Den Haag, naar het Maliveld, weet ik veel, maar dan moet u toch degene zijn die dan uh, daar eens even flink tegen teweer gaat, te keer gaat. Dat is een complex proces. Nee, dat moet u gewoon doen? Dat, <laughs> dat moet u gewoon doen. En dan moet je vervolgens in de bewijsvoering dat nog eens. Kijk, het is een politieke vraag. Ja, en die politieke politiek, vraag dus heeft niet zozeer. Die politieke vraag moet ook politiek beantwoord worden. En. Dat gebeurt één keer per vier jaar. Nee, maar de politiek moet weten dat het niet kan. Nee, ik denk het. De politiek, het is niet makkelijk, maar het gaat. De, de, de politiek, U zegt het gaat niet. De politiek weet dit. En de politiek maakt afwegingen. Ja. En het gaat er niet om dat, wij, dat ik de absolute waarheid breng. Nee, het gaat erom dat de politiek al die waarheden... uit die verschillende publieke domeinen naast, naast elkaar legt... en dan een afweging maakt. Ja. Dat gebeurt één keer per vier jaar. Maar dan moet u, het... moet u wel heel helder formuleren dat het niet gaat. Ja. He? En u, u doet ja. het nu met heel veel woorden. Ja, je ja. kunt niet de strijdbijl ja. neergooien. Ja. Je, want je hebt natuurlijk mensen die, die hulp nodig hebben. Je kan niet zeggen, we doen een dagje, gaan we demonstreren... en laat die lijn nog maar lekker in bed liggen. Dat doen ze namelijk al die tijd al. Maar het is een politieke zaak. Het is een, en wat ik heel banaal vind steeds, dat geld. Dat is echt een volslagen, absurde situatie. Je weet... Je hebt allemaal van die onderzoekscommissies uh, uh, bij de overheid... die kunnen berekenen hoe oud mensen worden, hoeveel mensen dement worden... hoeveel mensen dit gaan, dat gaan krijgen. Dat kun je al heel lang van tevoren... Ja. kun je daar uh, allemaal... Grafieken op loslaten. En dan gewoon met je ogen dicht gaan zitten. En wachten tot er een boek uitkomt. Van de journalist dat die cool. dat dus beschrijft. Dat vind ik een blamage voor de politiek. Ik vind het een blamage voor de Rijksoverheid. Dat je dit kunt laten gebeuren. Okay. En dat ik krijg bijna van, op, ik meneer ik... Menselt. Als, als ik goed naar u luister, dan zegt u. We moeten niet naar meneer. Uh, moet ik even naar zijn naam zoeken. Sorry ah, meneer, Kars. meneer. Ja, meneer Kars ja. wijzen. Maar we ja. moeten naar Den Haag wijzen. Nou ja, beide. Ik denk meneer Kars moet inderdaad op de trommel slaan. En moet niet denken van, jongens, het gaat tot op heden wel goed. Maar we moeten inderdaad. Je moet je steeds talk to your congress. Mensen zeggen ze in Amerika, je moet die lui activeren. En zeggen jongens, kom eens uit je Ivoren Toren naar beneden. En zullen ze wel roepen: ja, wij zijn al eens op de werkvloer geweest. Oké, okay. maar ze hebben het nooit echt goed gedaan. Het debat wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, we gaan het hebben over uh, Egypte. Uh, ja, meneer Kila, Joris Kila. De kunstschatten in Egypte, vlak na het aftreden van meneer Mubarak, landde u al in Cairo. Want daar was blijkbaar reden voor om <coughs> daarheen te gaan. Ja, dat was een duidelijke reden voor. Uh... Het is zo dat wij op een gegeven moment uh, allerlei meldingen kregen van uh, plunderingen van uh, eerst het museum. Museum het, van oudheden, dat zagen in het grote op het Ja. En uh, na de hand, of uh, ja, niet of kort daarna ook archeologische sites, dus opgravingsterreinen. En uh, ik kreeg vandaag toevallig nog meldingen van bibliotheken die ook uh, geplunderd zouden zijn ja. uh, eind uh, februari. En dat deed mij een beetje denken aan hetgeen er een aantal jaren geleden in Irak is gebeurd, waarbij eerst ook een centraal museum, het museum van Bagdad, werd geplunderd. Daar dook vervolgens de hele wereldpers op en iedereen. En uh, uh, men had niet in de gaten, of wilde misschien niet in de gaten hebben... dat uh, gelijktijdig allerlei archeologische sites op grote schaal werden geplunderd. Ja. En u dacht dat maar. moet voorkomen worden omdat dat in Egypte ook weer gaat gebeuren? Nou ja, dat, uh, dat moet voorkomen worden. En daar zijn ook uh, internationale verdragen en, en, en uh, instanties voor... die dat zouden moeten doen. Maar die hebben dat in Irak uh, de tijde van Irak niet echt gedaan. En uh, nu uh, gebeurde dat weer niet... En toen heb ik zelf als voorzitter van een internationale militaire Cultural Resources Working Group. Ja, een hele mooie naam. Ja, het is ook bijna niet uitgespreken. Imkerwik. Imkerwik. Bij militairen houden van uh, afkortingen. Dus. U bent zelf ook militair. Nou ja, ik ben uh, reservist. Oké. Okay, okay. En ik heb dus destijds uh, in Irak uh, onder andere gezeten. toen uh, deze plunderingen gaande waren. En dit is een organisatie. Uh, Amerikaanse organisatie? Nee, het is een internationale, internationale. werkgroep. En uh, het doel van die werkgroep is uh, dat mensen die verbonden zijn aan uh, militaire organisaties... bijvoorbeeld in Amerika heb je vrij veel archeologen... die in dienst van het ministerie van Defensie zijn. Um, en ook uh, mensen uit uh, de academische wereld... en mensen uit musea en politici en dergelijke dat die de handen ineens slaan... en vooral in vredestijd contacten met elkaar leggen... en informatie uitwisselen... om als er iets dergelijks gebeurt, zoals nu weer in Egypte... de militairen daar te kunnen benaderen. Want zoals dat vaak is bij conflict... de militairen hebben dan de macht. Ja. Hopelijk tijdelijk, in dit geval ook... En ja, die waren te laat begonnen met het bewaken van uh, de oudheden in Egypte. Ja, en waardoor plunderaars al hun slag hadden kunnen slaan. Plunderen, ja. ja nou, nou promoveert u later dit jaar ook nog op dit onderwerp... bescherming van cultuurgoed tijdens grote conflicten. Wat voor adviezen gaat u dan... Uh, ik neem aan dat er adviezen komen te staan in het proefschrift... wat voor adviezen gaat u dan geven? Nou ja, de, uh, de, er komen inderdaad allerlei adviezen in. En uh, wat belangrijk is, is samenwerking. En wat ook belangrijk is, uh, dat uh, uh, Nederland bijvoorbeeld... Uh, eindelijk eens iets gaat doen aan de Haagse Conventie van 1954... Uh, die uh, ook nog twee protocollen heeft... waarin staat dat bijvoorbeeld militairen in vredestijd... zich uh, moeten verdiepen en getraind dienen te worden... in het omgaan met oudheden. Zowel tijdens conflicten als tijdens militaire oefeningen. En in eigen land uh, en dergelijke. Hmm. En, uh, dus, de dus even voor, de, voor, voor mijn begrip... Nederlandse militairen in vredestijd horen te weten... wat er in het Rijksmuseum hangt. Nou, ze hoeven niet alles te weten wat er in het Rijksmuseum maakt. Maar ze moeten wel weten uh, hoe uh, cultureel erfgoed zich uh, verhoudt... tot een, een nationale samenleving of internationale samenleving. Dat snap ik niet. Wat bedoelt u daarmee? omdat het uh, tegenwoordig met... Uh, Cultureel erfgoed heeft veel met identiteit uh, mm. te maken. Dus je moet weten welke schilderijen die in het Rijksmuseum mm. hangen. bepalend zijn voor de Nederlandse kunstgeschiedenis. Nou, kijk, schilderijen, dat was een big item in de Tweede Wereldoorlog. Want toen begon het gedonder al. want de naties die uh, stolen een ja. heleboel uh, spullen ja, in de Daar namen we nog wel eens wat mee, ja, inderdaad. Mm. Maar tegenwoordig hebben we meer uh, te maken met wat ze dan noemen de meer asymmetrische conflicten. En dan heb je het meer over uh, dingen die niet zo voor de hand liggen. Um, een klein voorbeeld is bijvoorbeeld uh, iets wat in Nederland het geval was, uh, nog niet zo lang geleden. Een, een dode boom die oh ja, naar de hand uh, werd ja. opgeladen met uh, extra waarde doordat het de boom uh, van Anne Frank was. Hmm. En als jij dus als, uh, laten we zeggen, Amerikaanse of, of, of uh, Belgische militair Nederland binnenvalt en je denkt, nou, laten we eens wat goed doen voor de bevolking, laten we die oude zo opruimen. <lacht> uh, want <lacht> daar hebben het ja. ook tegenwoordig over. Harts en minds uh, ja, ja. die moeten gewonnen oh, worden. Ja. Ja. Dan ben je dus verkeerd bezig. Ja. Wat ga je, dan kom je dus aan een icoon van een bepaalde uh, groepering. En u zegt je moet uh, samenwerken, je moet je er bewust van zijn. Zitten die militairen daar wel op te wachten? Die willen nee. toch? Nee, nee. Dat, dat lijkt me een groot probleem. Nee, nou ja, dat is uh, uh, bijvoorbeeld de Amerikanen. die zijn na de disasters die zich in Irak hebben afgespeeld. wat ook dus een slechte PR voor het leger uh, meebracht. Die zijn daarvan overtuigd uh, geraakt dat dit wel moet. Uh, daartoe hebben ze dat verdrag van 1954 in 2008 ondertekend. Hey. En ze ja, zijn even ja, nog. De <laughs> protocollen ja. niet hebben ze niet ondertekend, want daar staan de strafbepalingen in. Maar, ja. um, die zijn dus nu aan een inhaalslag bezig. En uh, ik ben dus als enige niet-Amerikaan lid van een uh, adviesgroep van het CENTCOM, dat is het grootste Amerikaanse legeronderdeel die dus de militairen traint. En dat hebben we onder andere gedaan in Egypte... tijdens een militaire oefening anderhalf jaar geleden. En ik heb hier een leuk kaartspelletje liggen. En dat en, werkt daar. Ik laat het ja. even voor de webcam zien. Daar staan allemaal uh, Egyptische... Nou ja, ik ja. weet niet of iemand het ziet, maar goed. Uh, Egyptische nou. oudheden op. En ja. dan kunnen mensen tijdens de pauze even met elkaar kaarten Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oh, ja, ja. Nou, nou, nou, nou ja, het, het, het, uh, het uh, was dus zo... Deze kaarten van Egypte waren natuurlijk niet bedoeld... om uh, de militaire uit te leggen wat ze mee konden pikken. Nee. Of, uh, het zou ook nog werken, het ja. was uitsluitend bedoeld om door culturele instructeurs... de Amerikanen en de coalitietroepen die meededen... In, aan die oefening in Egypte uh, te laten zien waar ze vanaf nee. moesten blijven... en hoe het allemaal werkt. Het was dus ook niet bedoeld om de Egyptenaren te trainen... want die wilden dat niet. Nee. Zeker niet als de Amerikanen aan Nee, nee, nee dat was toch dag ook weer gevoelig. Nu zijn er op dit moment allemaal revoluties in het Midden-Oosten. Ja. Egypte, Daar bent u net geweest om te kijken. Is de schade erg groot? Ja, wij dachten in eerste instantie, en dat hebben we ook in het rapport... ik ben samen geweest met Carl van Habsburg van het, uh, de ANCBS... de Association of National Committees of the Blue Shield. En dat is een organisatie in, die in dat Haagse verdrag wordt genoemd. En wij hebben dus gekeken, we zijn ook eigenlijk een beetje... ik durf het bijna niet te zeggen, bijna undercover gegaan. Maar dat kwam omdat het een beetje link was. Uh, ja, het ja. ja. ja. ja. ja. is een nieuwe trend. Maar uh, dat was meer vanuit de veiligheidssituatie. Uh, omdat toen we dat planden, toen was Mubarak nog niet afgetreden. Nee. Dus we zijn uh, met allerlei... Uh, ja, het was moeilijk om overal toegang te krijgen... maar we zijn hier en daar binnen geraakt. En uh, we hebben dus kunnen constateren dat er uh, wat plunderingen waren... bij archeologische terreinen. Onder andere bij de sites die door Leiden worden opgegraven. Uh, maar dat de schade in die zin mee viel dat het uh, opbergplaatsen waren van opgravingsgroepen... Uh, waarbij uh, relatief kleine objecten werden gestolen. Spotscherven, uh, hele kleine beeldjes, beenderen en zo. En het was dus niet overgeorganiseerde plundering. Nee, dus dat, was weer een, dat viel alweer mee dan. Dat, dat viel mee, maar ik krijg nu dus berichten van, uh, dat de plundering doorgaat... omdat uh, de man die dus uh, verantwoordelijk was voor Antiquities... dat is de beroemde Zahia was, te herkennen aan zijn hoed. Net als een beetje in Indiana Jones, Jones, ja. ja, ja. Uh, dat hij, uh, nadat hij in de nadagen van Mubarak nog uh, twee weken minister is uh, geworden... Uh, nu is uh, afgetreden. En de bewaking is niet al te goed. Waarom? Uh, het leger is niet getraind in antiquities uh, hoe daarmee om te gaan. En de bewakers worden al stelselmatig jarenlang onderbetaald. Ja. Dus ze zijn ja. niet gemotiveerd. Dus de gangs uit de buurt slaan hun slag. Ja. Ik, ben, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt met dat gestolen goed. Is daar een markt voor? Ja, In Egypte is daar sowieso een markt voor, voor uh, toeristen, dus voor, de, voor het kleine goed. De grotere spullen is toch wat moeilijker uh, om te exporteren, want die zijn vaak geregistreerd. Hmm. Maar ja, uh, ik werd toch wel weer een beetje angstig toen uh, we hoorden na terugkomst dat Interpol ons rapport uh, gebruikt als, uh, als meest Ai. betrouwbare ja. informatiebron. Weet u er weer meer van dan de politie? Dan, ja, de Egyptische politie die ja. was trouwens helemaal verdwenen toen wij dat waren. Die komen nu langzaam terug, maar die hebben ook niet veel betrouwbare informatie. Oké, okay, dat maakt het ook moeilijk om te zoeken. Na het, het, nee, het nieuws van half drie praten we aan deze tafel nee. verder. Met Arie Kars, directeur van Zorggroep Rijnmand. Met Joris Kiela, u hoorde hem net. Met fotograaf Vincent Mensel. En met buitenlandcommentator Jan van Bentem. Over twee uur begint het Radio 1 Journaal. Met erin, naast het actuele nieuws, ook een vraag voor u als luisteraar. Tim Overdiek, welke vraag willen jullie stellen? Die gaat over pleeggezinnen. Er is een groeiend tekort aan pleeggezinnen in Nederland. We sturen onze verslaggever Jeroen de Jager op pad. Zelf een pleegouder. En de luisteraarsoproep gaat ook hierover onder welke omstandigheden zou u een pleegouder willen zijn. Laat ons uw ervaringen weten via Twitter, apenstaart NOS Radio 1 of onder het webblog op onze site nos.nl Reacties vanaf half vijf. Nu is het nieuws gelezen door Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS journaal.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 Het Italiaanse eilandje Lampedusa heeft te kampen met een nieuwe stroom bootvluchtelingen uit Tunesië. Vannacht kwamen er ongeveer duizend aan. Ze konden de oversteek maken door het verbeterde weer. Sinds de val van president Ben Ali in januari maakten ruim 7000 Tunesiërs de oversteek. En minister Rosenthal zal koningin Beatrix deze week niet vergezellen op haar staatsbezoek aan Qatar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de minister zich intensief bezighouden met het lot van de gevangen Nederlandse militairen in Libië. Staatssecretaris Knapen zal Roosentaal in Qatar vervangen. En dat is nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie. Er staan drie files op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de van Brinenoordbrug drie kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Er zijn daardoor al een tijdje twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste via de Benelux-tunnel omrijden, dat is over de A15 en de A4. Op de A27 van Breda naar Gorkum, drie kilometer bij Nieuwendijk na een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A50 van Os naar Arnhem nog niet. Daar is een ongeluk gebeurd bij Renkum. Het levert een file op van twee kilometer. De linker is daar dicht. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Ari Kars, directeur van de zorggroep Rijmond, Joris Kila, die naar Egypte reisde om de staat van de kunstschatten te checken. Fotograaf Vincent Mensel en commentator Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad. Medusqueren kunt u via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. En heeft u een vraag of een opmerking, kunt u die het beste achterlaten op de website nu. Vincent Mensel, voordat wij vragen aan jou stellen, wil onze jukebox graag een paar uh, vragen aan jou stellen. De vraag is of u die kort wil beantwoorden. Wie is uw held? Dat overvalt me, zeg. Ik denk toch, het klinkt gek... maar degene die je de eerste opvoeding geeft... en dat was mijn vader, Dominique Mensel. Wat slaat u in de krant altijd over? Sorry? Wat slaat u in de krant altijd over? Uh, niet als eerste lees ik het uh, hoofdartikel. Wie is volgens u de beste politicus? Uh, nu of in het verleden? Nu. Nu. Maar nou, doe met het verleden erbij. U loopt al heel lang mee. In oplopende vorm, ik denk, Den Uil was een goeie voor mij. En daarna had je Lubbers, was ook een goeie voor mij. En nu ben ik Blanco-stemmer. Wat is de grootste luxe in uw leven? Dat ik op latere leeftijd. Oh nee, dat is het niet. <laughs> dat is geen luxe, een kind krijgen. Maar dat is een, een fantastisch uh, geschenk. Vind ik, uh, vind ik ook wel mooi hoor. Ja? Mag ook. Rekenen we goed. Oké, okay, dankjewel. je Bid u wel eens? Um, zelden. Lelijkste plek van Nederland? Dat is toch een beetje de buitenkant van Rotterdam aan de rand van de stad. Wat ontroert u? Hele mooie muziek en iets van vroeger terug te horen. Klassieke muziek met name en een heel mooi nummer van Ben Webster. Den Uyl en Lubbers waren goede voor mij, zei u. Ja, vond ik inspirerende mensen. Vind ik, in, ik vond uh, Joop Den Uyl een inspirerende man... En Ruud vind ik nog steeds een inspirerende man. Maar toen dacht ik even, toen u voor mij zei... denkt u dan alleen als fotograaf? Kan ik wat met zo'n oh, man? Oh, als beeld? Nee, helemaal niet. Nee, oh, nee, niet. Nee, okay. nee, nee. Als beeld en dan... Uh, ja. maar... Zij waren, het zijn interessante mensen om te fotograferen. Zeker, de aal was natuurlijk een karakter. Hè. Het, alleen als een houding, die hoefde alleen maar op de rug te fotograferen... om al te zien wie er over het binnenhof liep. Ja. En uit de verte met die stem, die karakteristieke stem... En, uh, ja. Maar als u zegt dat het waren goede mensen voor mij... dan zegt u, ik vond het inspirerende politici, ja, daar kon ja, ik precies, wat mee. Ja. Maar de ene heeft opgeruimd wat de ander volgens de een kapot heeft gemaakt. Ja, maar dat is ook politiek natuurlijk. Je moet wat te kletsen hebben met elkaar. De <lacht> En een moet de ander de schuld kunnen geven. Dat doen we aan tafel nu ook de hele tijd. <lacht> ja, u zegt, die is wat, de schuld van alles. Ja, maar ik, wat <lacht> u zegt, uh, feitelijk waren het allebei goede politici in hun tijd. Zeker, weten. Ja. En dat, ik vond wel Zullen dus er niet veel mensen zijn, zijn die zowel Van Uyl en Lubbers als hun held hebben? Ja, maar je vraagt dicht bij huis. Want als je ver van huis gaat, dan kom ik terug in mijn jeugd. En dat kwam ik laatst weer tegen. Dus Albert Schweitzer bijvoorbeeld. Van zijn hele inspirerende man. Met ook heel veel handicaps. Als je dat weer later leest, de geschiedenis van die man. dan kom je ook van een koude kermis soms thuis. Maar dat heb ik als ik dicht bij huis blijf, vind ik dat inspirerende mensen voor mij. Twee politici. En buiten de politiek? ja je overvalt me. dan nou, Dat is nou dus de bedoeling van een er, gesprek toch? Dan kom je er een beetje op wie nou, is wees... de politiek een inspirerend persoon. Dat zijn, iedere dag ontmoet ik ontzettende leuke mensen. Ik heb nu een jong gezin. Ik ontmoet de leukste inspirerende mensen op het schoolplein. Hm. Jonge ouders die weer muziek maken, of kunstenaar zijn, of een boek schrijven. Dan denk je, zie je wel, de wereld gaat keihard door. En op een hele leuke manier. Dus dat inspireert mij enorm. Ook weer met het bezig zijn en het voortzetten van zo'n project wat ik nu heb gedaan, met, met zo'n tentoonstelling en dat boek. En dan merk je dat, dat, dat je dat doet, niet alleen vanuit een soort van hè ik ben er, maar ook vanuit een gevoel van uh, mensen die nu jong zijn, hebben daar wat aan. En ja. dat vind ik ontzettend leuk. U bent er nog steeds niet klaar mee met het foto's maken? Nee, nee, zeker niet. En u doet het al hoeveel jaar? Ja, want ik begon op mijn achttiende. Uh, ging ik bij Maria Austria werken in Amsterdam, theaterfotograaf. Daar kwam ik terecht via Rob de Vries, de toneelspeler, die zei, joh... Je kunstacademie dus is wel leuk, maar jij moet misschien toch bij Marietje een vak leren. Dus ik kwam bij haar als theaterfotograaf terecht. Althans, in de leer. Dus ik eh, zag de grootte van de Nederlandse aarde voorbij komen bij haar. Ik ging mee naar toneelvoorstellingen. En van het een kwam het ander, kwam ik terecht bij het, de, de, de, ja, met een fietsje door de stad. Een cameraatje achterop. Als, als freelancefotograaf? Als fotograaf in Rotterdam terug. terug. Welk jaar spreken wij? Uh, eind 60e jaar, 6, 67, 66. En um, de maagdenhuisbezetting en de NRC, die plaatsen dan een foto, dan was je helemaal uh, blij. Dat ja, zijn ja, heel veel veranderd natuurlijk. Ja. Heel veel op nu ja, ja. je nu digitaal of nog steeds met film? Nee, dat was. Tot voor tien jaar geleden was het met film, en tien jaar geleden ben ik digitaal gaan werken. En dat uh, was een hele omslag, want toen stonden er eens drie grote zware mannen op de redactie, en die zeiden zo mensen. Je doka wordt afgebroken, het is vandaag voorbij. En toen zei ik, wat is er voorbij? Mijn leven of wat? Ja, je, je digi het gaat digitaal allemaal. Dus toen kreeg ik een digitaal camera. En daar moest ik mee leren werken. Was dat lastig, die overgang? Ja, net als een computer. Bent, ook u, bent u inmiddels op hetzelfde niveau waar u was? Vindt u zelf? Anders, het is totaal anders. Maar als je ziet wat Irma Boom met mijn digitale werk in dit boek heeft gedaan. Die heeft dus de, zeg maar, mijn digitale foto's omgezet naar een zwart-wit versie van de manier waarop ik vroeger werkte... en nog tot voor tien jaar geleden met een filmpje werkte... ja, merk ik dat je niet... Ik fotografeer nog steeds 36 opnames. Ja. En dan denk ik, klik. En dan denk ik, oh, nu is het filmpje vol. Nee, natuurlijk, ik kan wel duizend maken. Ja, ja. Maar toch, het, het, het idee blijft hetzelfde. Je bent zorgvuldig. Je is zorgvuldig, kost geld. Hè. En ik las het u nu met de iPhone fotografeerd. Ja, ik heb een Ook hele 37. leuke... 36. Nee, kijk, ik maak een leuk portret voor jou dadelijk als de telefoon weer aan mag. En dan heb ik voor mijn hipster Matic programmaatje wat daarin zit. Mm. Want daar maak ik vreselijke reclame voor. Dat vind ik enig. 1,59 <laughs> euro. En, uh, wat is dan dat? Dan maak je de leukste foto's. Is dat is een leuke is in, app. Dat is een programma. Ja, een leuke app. Oh. In de iPhone. Ja, een app is een applicatie. Een applicatie. Een applica ja, maar heel veel mensen weten niet wat een iPhone is of die hebben hem helemaal niet. Maar dan kan je dus met je telefoontoestel ja. foto's maken en die kan je dan vervolgens bewerken. Nou, daar zit al een bewerkingsprogramma in. Dus je, je kunt net doen alsof je een hele oude foto maakt. Uit de zestiger jaren of zo. Terug naar de, okay. de oude doos. Ja. Even terug naar de politiek. Want daar is uw carrière wel een beetje begonnen. Daar bent u een ja. beetje doorgebroken. Nou, doorgebroken, dat kan door de NRC. Hoe ging ik, dat? De, uh, ja, ik, de krant zei... Uh, ik had eigenlijk een achtergrond van thuis meegekregen. Mijn moeder was uh, heel actief in, binnen de Partij van de Arbeid en de Vrouwenbeweging. Mijn vader was predikant. Die werd ook de Rode Dominee genoemd hè, in zo'n dorpje als Dordrecht. Um, toen nog. En, um, en dat had ik mee. Toen ik bij de krant bij die liberale NRC terechtkwam, toen zeiden ze: God, uh, is het niet leuk um, om eens in de Tweede Kamer te kijken? Ga eens met een paar collega's mee. En die hebben mij wegwijs gemaakt in het parlement. En dat was bijzonder leuk. Hm. Het was alleen maar een eye-opener. En ik voelde me als een vis in het water. Ik vond het enig om daar rond te lopen. Maar die zeiden op een gegeven moment tegen u, toen u een foto had gemaakt... van ja, wij kunnen wel het hele verhaal opschrijven. Ja. Maar eigenlijk staat het hele verhaal in die foto van jou. Ja, dat klopt. Er kwam op een gegeven moment een collega naar beneden. Die zei, ik zag jou die foto maken. En dat is volgens mij precies het beeld wat ik wil beschrijven in de krant. Weet je nog welke foto dat was? Pff, nee. Ja, dat was van zo'n... Zo ja, zo'n confrontatie tussen de oppositie en de, en, en de premier, zal ik maar Zo'n soort zo, zo, situatie. En dat was verschrikkelijk leuk compliment natuurlijk. Ja. En daar heb ik ook wel een beetje meer naartoe gewerkt. Dat je, je bent natuurlijk geïnspireerd door collega's. Dolf Toussaint van het Parool, die allerlei manieren werkte. Nou, ik deed het op mijn manier. En je wilde op zo'n manier je eigen invulling aan een politiek debat geven. En dat was natuurlijk verschrikkelijk leuk om te doen. Ja, waarom, was, waarom voelde dat zo prettig daar, op dat binnenhof? Er gebeurde veel. Er was, er was, een, er was een nieuwe elan. Eh, nou, ja, je kunt vinden wat je wil van, van de overgang van Biesheuvel naar Den Uil. Dat was toch een hele bijzondere sfeer aan de gang. Hè? De, de confrontaties, dus de tegenstellingen waren groot. Hè, tussen links en rechts, groter dan nu. En, het gaat eh, nu ook alweer aardig, hoor. Eh, ja, maar ik heb toch het gevoel dat dat meer gespeeld is dan toen. Toen was er toch volgens mij veel echt intense beleving... Okay. Van hoe je naar de samenleving keek. Den Aal had een bepaalde manier. Ruud Lubbers had een en Hans Wiegels hadden allemaal echte manieren. De, zeg maar, de conventionele partijen waren heel erg bezig om, om de stellingen te betrekken. Iedereen wilde zijn eigen gelijk halen. En nu is het veel meer compromis. Mm -hmm. En dat, dat vond ik ontzettend leuk om mee ja. te maken. Dat inspireerde mij. En, dat, dat, en ik kreeg van het platform van de NRC om dat te doen. En het ja. ging ergens over. Het ging zo absoluut luisteren. ergens over. En nu niet meer? Nou. Op, ik mag niet generaliseren, maar ik heb wel het gevoel... als ik nu zit te kijken, dat ik denk, ja, zeg jongens, zet hem eens op. Kom eens uit de kast, doe eens wat. Zeg eens, hè? Ja, doe je ja. Het was op één dag al, ineens afgelopen. Ja, dat was een bijzonder moment. Ik ben natuurlijk vriend geraakt. Of ja, ik was op, heel goed met Ruud Lubbers. En bij, wat wat betekent dat, even. ik was heel goed met... Nou, Ruud. We, we konden goed met elkaar overweg. Ik had hem leren kennen in 1973, toen ik voor het eerst naar China ging met hem. En in de loop der jaren ja, ontmoet je elkaar. Je gaat op reis. er zijn verschillende landen be thuis? bezocht. Thuis? Kom je bij elkaar thuis? En toen kwamen we op een gegeven moment bij elkaar thuis. En daar was een hele interessante, aardige, ja, inspirerende band. Hij belde mijn vader wel eens, dan had hij bijvoorbeeld een toespraak... en die wilde iets toetsen aan wat de dominee daar nou van vond. He. Mm. En dat vond ik leuk voor zo'n uh, katholieke jongen... Ja. dat hij dan de dominee belde om te vragen... joh, lees jij dat ook nog eens ja. na? En dat was ontzettend aardig. En ik, vond het, ik voelde me daar op mijn gemak. En uh, dus wij komen elkaar tegen op het Binnenhof... na een, een of ander debat, en er was iets spannends aan de gang... en we lopen samen over het Binnenhof... En ik hoor achter mijn collega roepen, hey, mensen roepen eens op. Zeg je, loopt, je loopt in mijn beeld. Ja. En toen dacht ik, en toen ging ik zo eens nadenken en dacht, ja, dat is eigenlijk bizar. Ik doe iets wat ik helemaal niet moet doen, namelijk met de mensen waar ik eigenlijk.. Kritisch op hun voetzolen moet trappen, op hun hielen trappen. Van ik ben er en ik bijt in je kuiten. Ja, gaat dat ook voor fotografen. Moeten fotografen dat ook, ja, vind je? Absoluut, ja. ja, ja. Je, ik vind dat je de absolute plicht hebt. En dat doen de cameramensen van de, van de televisie. Dat, doet, dat doen journalisten. Je moet bijten in de kuiten van de mensen. U hoeft niet alleen maar te registreren. Je moet meer doen dan alleen registreren. Nou, je moet er bovenop registreren. Maar dat betekent niet dat je moet. Uh, zegt Jan Peter of uh, hoe heet uh, het Mark? Hoe heet ja, Mark. Want, uh, hoe gaat het met je vandaag? Nou, dan zegt hij. Het is natuurlijk geweldig. Hans Wiegel kon dat heel goed. He. Die wist dat hij je voor moest zijn door... hé, hey, vriend, collega, of weet ik veel, excellentie, riep hij dan. Ja, en dan maakte hij er een nummer van. En dan ging de pers daarop ja. reageren. Cameramensen filmden dat. Ja, dat was een act. U maar zegt, die moest je voorkomen. Je moest zegt, dat vastleggen, hoe hij dat deed. Ik was zo close ja. met Ruud Lubbers, dat ik dat niet meer kon. Nee, dan kan je niet meer, als hij dan een misstap maakt... tussen aanhalingstekens, of, of ja, je moest daar kritisch naar kijken... dat ik dan dacht, ja, ik dat, geef ik dat nou aan de krant, dat beeld... of doe ik het niet? Hm. Nou, en dat is een afweging die ik geweest, die ik heb gemaakt. En de, mijn hoofdredacteur, toenmalig hoofdredacteur, die zei. Prima, ga lekker wat anders doen. Je gaat dus reizen, je gaat met ministers mee op stap... of je gaat eigen reportages maken en portretten maken... van nou. schrijvers, kunstenaars. Nou, dat was het leukste wat je kon bedenken. Kijk, dus daarna is het niet, erg, niet minder leuk geworden? Nou, nee, ik ging ook naar een oorlog. Ik heb ook nog wel de golfoorlog gedaan of een ander dingetje, zal ik maar zeggen. Maar die betrokkenheid, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg bij uw stijl van werken hoort... dus dat u dat met andere mensen die u vervolgens fotografeert ook weer zou krijgen... Dat ja, dat altijd, maar dan had het gebleven? toch een minder kritische... Uh, als ik bij een kunstenaar op zijn atelier zit of bij een schrijver... Heb ik, ben ik niet degene die, die het werk moet bekritiseren. Dat is, uh, dat is een verhaal vaak bij een recensie of een verhaal vaak bij een interview. En dat is een andere manier van werken dan in de Tweede Kamer iemand kritisch... Op zijn hielen zit. Ja. Oh. Nog even naar vandaag. De NRC komt vandaag voor het eerst uit op een compact formaat. Ja. Drama voor de fotografen lijkt me. Nou, weet je wat ik net zat te bedenken, en dat is echt serieus. Ik heb die krant voor me, de Dummy. Ja, dat is een, oef een oefeningskrant. Een, oefen ja. een oefeningskrantje. Drie kaloms, maar die foto. Heb je wel eens een verrekijker omgekeerd tegen je hoofd gehouden? Ja, dat is wel en, was gebeurd En dan zag je in de verte, is heel, zag je wat je in realiteit werd het kleiner. En dit is gewoon een. Een verkleinde NRC. Hm. Dus het is een, als ik door een brilletje kijk, dat die kleiner wordt. Maar dan en... wordt de foto dus ook kleiner. Ja, dat dus is verdrietig. Ja, vind ik ook verdrietig. Dus je moet heel erg goed weten wat voor soort foto's je nu gaat gebruiken. Word, dat word, is een word, andere, andere vak, manier van word, kijken. Een ander vak. Je ook maar andere manier van fotoredacteur spelen. Ja. Dus de fotoredactie moet ook heel erg goed kijken. Wat willen we nu precies? Doen we wat we vroeger groot deden? Kan dat klein? Nee, moet je kijken naar een andere manier van werken. Ga je veel intiemer fotograferen, of gebruik je intiemere foto's van. Mm. Hè, wat ik bedoel met close-up maken. Je kunt ja. van deze ruimte, waar wij met z'n allen in die studio zitten. Een overzicht maken. Ja. Houd dat op drie kolom? Of maak je een foto van iemand met zijn mond. In een studie of jouw hand, zoals jij naar mij ik in moet ophouden. Blij dat u met pensioen bent, laatste vraag dat u dit niet mee hoeft te maken of zich nee, nee, ik ben ik niet blij dat ik met pensioen ben, want het is de grootste, dat is het ergste wat er bestaat. Ik raad het iedereen af als het kan. Um, <laughs> maar, maar, nee, ik, ik, maar ik ben wel blij dat die krant uh, overgaat en, en behouden blijft. Ja. Zou bij een werkgroep moeten van de regering van hoe de pensioengerechtigde leeftijd worden uitgesteld, kunt nou, u advies dat is geven? Erg, joh, dat, dat, Hoe gaat het nou? Val je in een zwart gat? Wie had je te houden? gedacht? Dat is weer tot Wereldweek. Met uh, Jan van Bentem. Ja. ja, sorry, heren, we gaan even praten over Frankrijk. Over uh, Marine Le Pen, de dochter van Jean-Marie Le Pen. Die doet het in de laatste peilingen heel goed. Uh, Jan ja, van het Bentum. beste zelfs. Het beste als er op dit moment verkiezingen zouden zijn, zou zij tot president verkozen worden? Nou, nee. Dat niet. Nee. Oké, okay. maar, maar ze, ze, ze scoort wel hoog. Ja, zij, uh, er is, uh, er is uh, de afgelopen uh, weken een peiling gehouden uh, door Le Parisien. En daarin kwam zij, mochten er presidentsverkiezingen zijn. Eerste ronde, he, mag iedere Frank, uh, Fransman of Française mag eigen voorkeur aanwijzen. En zij uh, had de meeste voorkeur: ja. met 23%. Procent. En uh, Sarkozy en uh, de socialistische oppositieleidster Martine Aubry, hadden 21%. Procent. We kennen natuurlijk vooral haar vader Jean-Marie. Ja, Laten maar... we even naar hem luisteren. Ik ben geboren dit que les chambres à gazen een detail van de wereld van de wereld guerre mondiale. Ja, okay, ce qui est ce qui est ce qui est une évidence ce qui est une évidence ja, Jean-Marie Le Pen die ontkent het bestaan van de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog. Lijkt uh, de dochter een beetje op de vader? Wat op dit soort opvattingen. Nee, betreft? Zij, zij heeft dat soort uh, scherpe kantjes wel afgepoetst. Hij zegt hier overigens dat de gaskamers slechts een klein detail in de geschiedenis waren. Ja, okay, nou ja. uh, en uh, hij heeft ook inderdaad gezegd: van, Nou ja, het was die holocausten moet je allemaal maar niet zo bekijken. Dat soort, uh, dat soort uitspraken doet zij veel minder. Maar de cruciale punten van de Front National, de partij van, die haar vader opgericht heeft. Uh, die staan nog keihard overeind. Uh, dat is. Uh, tegen de mondialisering, hè, tegen het grootkapitalisme... tegen de immigratie, tegen alles wat niet Frans is. En dat, uh, dat houdt zij fier overeind. Ja, en en het is echt een power girl, hoor. En zij, dus die opvattingen van waar haar vader de partij mee heeft uh, grootgemaakt... die, die, die, die houdt zij vast. Ja. Um, hoe komt het dan dat zij zo'n grote steun krijgt in Frankrijk? Want, uh, Omdat, de hem ben, was... dus. Omdat de rest van Omdat de rest van hen is. Hem ben, dus. ja, dat is heel, heel simpel. Kijk, binnen, binnen de regeringspartij UMP. Um, heb je al een hele tijd uh, de, de ruzie tussen de, he, de, gehad tussen, in de tijd, de Filipijn en Sarkozy? De Filipijn was premier, is de voorste zeer bekend geweest als minister van Buitenlandse Zaken. Hij stond er met zijn prachtige lange haren, flamboyant oreer in de Veiligheidsraad tegen uh, mogelijke invallen in Irak. Uh, die man heeft het afgelegd tegen Sarkozy, hij is zelfs voor de rechter gesleept, want hij zou Sarkozy belasterd hebben, is vrijgesproken en is nu een van de gevaarlijke personen tegenover Sarkozy. Nou, daar is een lekkere verdeeldheid. Sarkozy is al heel veel glans verloren. Is nog steeds even driftig overal aanwezig als altijd, maar spreekt minder aan. De andere kant, de oppositie, de socialisten, dat is ook een grote keten geweest. Cécoline, de reaal die het had opgenomen tegen Sarkozy... heeft het in de partij moeten afleggen tegen Martin Aubry. Dat is lang niet de keus van iedereen. Dan staat er nog een zeer gedegen politicus aan de zijlijn... François Hollande duurt graag terug... Nou, die gaat het ongetwijfeld ja. proberen. Dus zij kan profiteren van uh, het gebrek ja. aan leiderschap... wat er op dit moment is. Nou, heeft Sarkozy vorige week wel gezegd... dat hij een nationaal debat wilde, daar houdt hij nogal van, hè? Ja. En deze keer over de islam in de Franse samenleving. Probeert hij uh, haar op die manier de wind uit de zeilen te nemen? Uh, hij probeert waarschijnlijk voor de tweede keer... het nationaal debat, uh, van de, of het debat van de nationale identiteit leven te blazen. Dat is er geprobeerd in 2009. Dat is vorig jaar afgerond in een grote check. Wat er eigenlijk uitkwam is dat ze de burka niet willen. Nou, dat is nou wet geworden. Dat gaat volgende maand... April in werking. Dan mag er geen boerka meer in straatbeeld in Frankrijk. Um, het, is, het is een afgeleider. het is een bliksemafleider. En, uh, dit daarmee, had hij. daarmee redt hij het niet. Daarmee redt hij. Maar de islam is wel een heel belangrijk thema in Frankrijk. Het heeft de politieke agenda be, uh, behoorlijk in, in, zijn, in zijn tang. Um, men moet daar wat mee. Men, er zijn miljoenen mensen uit Algerije en Marokko die in Frankrijk wonen. En, al sinds november 2005 zijn er natuurlijk de herinneringen aan de grote rellen. in, die, uh, in, die, buitenste, in die buitensteden van Parijs en ook andere grote Franse steden. Er ligt een groot probleem in de Franse samenleving. Ja, en even. dat is nog lang niet opgelost. En blijkbaar spreekt Marine Le Pen de, op zo'n manier aan dat mensen op haar willen gaan stemmen. Als het dan ah, ook echt op, echt op presidentsverkiezingen aan gaat komen. We weten dat haar vader het ooit vergeschopt heeft in ja, die presidentsverkiezingen. de presidentsverkiezingen. Tweede ronde zelfs, in 2002, 21 april 2002, verkiezingen. waarbij hij. De tegenkandidaat was van Chirac. Nou, hij werd verpletterend door Chirac ver, verslagen. Maar ook toen was er dus een grote chaos. Bij de Socialistische Partij was er geen enkele fatsoenlijke kandidaat aan die kant. Datzelfde zie je nu. Maar wat je ook ziet, is dat dus die, die elementen in die politiek van de Front Nationaal gelijk zijn gebleven. Dat die er nog steeds zijn en dat het iets is wat je niet kunt negeren en echt iets aan zult moeten doen. Maar het gaat nou, in meerdere rondes daar, toch? Dus in de eerste ronde zal ze zelf wel overleven... maar dan, daarna kiest iedereen tegen haar, vermoeden. En dan, dan zou je kunnen hebben dat Sarkozy wint... of dat zelfs de socialisten op hem stemmen... omdat hij beter is ja, dan, ja. Ja. dan, dan Marine gebeurde. Le Pen. Ja. Uh, maar wat er nu wel gebeurt is... het is net alsof je een steen in de kippenhok gooit. En daar er er is niemand door geraakt. Er is Sarkozy door geraakt. Ja, deze peiling heeft veel stof doen. Ja, het uh, coup de tonnerre schrijft uh, Le Figaro, een van de Franse kranten. En een donderslag bij heldere okay. uh, de, hele, uh, de hele zaak uh, is opgefladderd. Uh, de Filippin en Sarkozy, die tot, uh, tot voor kort elkaar vooral eten in het gezicht wilden smijten... hebben samen ontbeten, ook hedenmorgen... <laughs> Nou, wat ik, wat ik vermoed is dat Sarkozy daar zegt tegen hem zegt... Dominique, weet je, ik kan je de nek wel omdraaien. Dat weet je van mij. Je kunt het mijne ook. Laten we dat nou niet doen, want het is niet goed voor Frankrijk. En niet goed voor de partij. Ik blijf president. Jij steunt mij daarbij. Ik ga als enige kandidaat de verkiezingen in straks volgend jaar. En jij mag dan mijn premier worden. Mm. En we zullen elkaar het leven zo min mogelijk zuur maken. Maar in vredesnaam... Maar eh, dat of laten we zeggen, in Le Pen's naam... Ja, maar dat zijn de, politieke, de politieke, politieke manoeuvres om aan de macht te blijven. De problemen die aangekaart worden door ook mevrouw Le Pen. Wordt daar ook wat aan gedaan? Dat wil ze we moeten. Kijk, uh, dat grote debat over laïcité. Dus de scheiding tussen kerk en staat. Wat ik dan wil hebben volgende maand. Uh, dat is een thema waar die op blijft, blijft timmeren. Frankrijk mag geen religieuze staat zijn. Maar de religies moeten er ruimte krijgen. Nou ja, dat is wel een thema, want religies hebben niet altijd genoeg ruimte. Er ja. zijn miljoenen moslims, die willen bijvoorbeeld op vrijdag bidden. In Parijs zijn veel te weinig moskeeën. Wat heb je dan? Ja. Dat hele straten vol nou, liggen met biddende moslims. Wat nou een mooi gezicht. Ja, maar daar ergeren alle Le ja, Pen aan, foto, ja. zich gigantisch okay. aan. Ja. We gaan door naar onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Egbert Hovenkamp. Egbert, goedemiddag. Dag Dijs. We zijn benieuwd. Het gedicht is gaan heten Wat geschieden is, met dank aan Leo Vrooman. Geschiedenis wordt uitgewist, weggegrist, wit gewassen met onschuldige handen, wordt vastgelegd, uitgelegd, uitgezwaaid met geheven handen, wordt ruggekeerd, praatjes bezweerd, weggewimpeld met lege handen, wordt vergeten, niet geweten, andermaal met strak. GESTREKTE ARM Geschiedenis keert in zichzelf Verteert zichzelf Onteert zichzelf Herhaalt zichzelf Vol van kerende verhalen Hoe de oorlog is verdwenen En herhaalt ze honderd malen Allemaal zal ik wijnen Dankjewel Egbert Hoofdkamp Er werd instemmend geknikt hier in de studio, kan ik je melden Jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op onze website Dit is de Ditistedag.nu het is uh, nodig en het is ook erg handig. Want uh, vind maar eens uit wie je moet bereiken als je iets wil. He, dus, uh, De wethouder? Uh, kan, kan. Maar ja, die heb je ook niet 1, 2, 3 te pakken. Straks na drie in onze reportage aandacht voor het dorpje Teugen... waar sinds kort een dorpsburgemeester rondloopt, een primeur in Nederland. We nemen afscheid van onze gasten hier aan tafel. Ari Kars, Joris Kila, fotograaf Vincent Mensel en Jan van Bentem. We gaan naar het nieuws van drie uur en daarna zijn we bij u terug. Tot zo.